bij Q music en Golden. Yeah. Maakt het over bijna één uur, goedenacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar. Goedenacht. Schaatser Jorrit Bergsma en short-trackster Xander Velsenboer mogen bij de sluitingceremonie van de Olympische Spelen... de Nederlandse vlag dragen. Volgens de chef de mission wordt Bergsma op deze manier... niet alleen geëerd voor zijn goud op de massastart... en brons op de 10 kilometer, maar voor zijn hele carrière. Sandra Velsenboer wordt geroemd om haar twee gouden medailles en omdat ze een teamspeler is. Slecht nieuws voor wintersporters die vanavond van of naar de Oostenrijkse skigebieden leg en zuurs wilden rijden. Door een lawine zijn die plaatsen in de Arelberg pas onbereikbaar. Volgens de Oostenrijkse media blijven de toegangswegen tot zeker in de ochtend dicht. Het is door de voorjaarsvakantie druk met Nederlanders in het gebied die van of naar hun wintersportbestemming onderweg zijn. De Amerikaanse bank J.P. Morgan heeft de bankrekeningen van Donald Trump... en zijn bedrijf gesloten, kort na de kapitoolbestorming in 2021. Dat staat in documenten die zijn vrijgegeven in een rechtszaak... die Trump heeft aangespannen tegen de bank. Trump noemt het opheffen van de rekeningen politiek gemotiveerd... en eist een schadevergoeding van 5 miljard dollar. En het is Ajax niet gelukt om de derde plek terug te pakken van NEC. De wedstrijd tussen de twee eindigde in een 1-1 gelijkspel. NEC blijft ermee derde in de eredivisie... Eerder op de avond speelden NAC Breda en FC Volendam ook nog tegen elkaar. Met 1-0 voor NAC zijn de Breda-naars iets verder verwijderd van degradatie. En dan nu het weer van weer online? Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Overdag voor kletsnat met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Op de weg is het uh, hectisch, ook als ik de Q-music-app moet geloven. Dit is een berichtje van Pim. Yo, er is echt een zware crash op de A59 gebeurd. Ter hoogte van Waalwijk in de uh, uh, richting van Afdenbos. Echt niet normaal. Staat nou ook gewoon helemaal vast, omdat gewoon die hele snelweg afgesloten is. Heftig. Ja, ik zie niet terug bij Flitsmeister dat daar momenteel een file staat, maar wel dat er een omleiding is vanwege een ongeluk op de A59. Dat is een omleiding ter hoogte van knooppunt Empel. Rijden richting Breda of Antwerpen volgt dan Eindhoven of Tilburg via de A2, de A65 en de A58. Ook op de A28 is een brandend voertuig. Ook daar is een omleiding ter hoogte van knooppunt Julianaplein van Groningen naar Assen. Rijden richting Assen volgt dan Hoge of Veendam via de A7 en de N33 en dan hoor ik je denken: nou, dan zal dat het allemaal wel zijn. Nee, ook op de A27 is het hectiek van Utrecht naar Gorkem. Daar is weer een omleiding te hoogte van uh, knooppunt Lunette. Komt door een spoedreparatie. Rijden richting Den Bos, volgt dan Den Haag of Rotterdam via de A12 en de A2. Is het daarmee dan gedaan? Zeker niet. Er is nog één vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bos tussen Viaan en Everdingen. Heb je 11 minuten extra reistijd voor de was wel. Er zijn geen controles gemeld. Hey! Klop, we vieren vannacht een bizarre prestatie van Q-luisteraar Janny. Zullen we dan zo nog even één keer trakteren, Janny? Ja, dat lijkt me leuk. Na Shanna Spyro. Q. That you need me, stop 'cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. But listen hard to me. They're I like it by Q. Kane's Celebrations. Jannie heeft haar puzzel af. Goed dat je erbij bent vannacht. Ik ben uh, Kane en ik vier vandaag een feestje. Hoewel het niet echt mijn feestje is, maar eerder die van Q-luisteraar Jannie. Hé hey, Jannie? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk uh, jouw partijtje waar we nu zijn. Uh, mocht je het inschakelen, Jannie die heeft na vijf jaar eindelijk haar legpuzzel afweten te maken. En dan denk je, nou, gefeliciteerd Jannie. Maar ja. Jannie, eh... Uh, Hoeveel stukjes was die ook alweer? Uh, 18.000 stukjes. Nog één keer, hoeveel stukjes was die? 18.000. 18.240 stukjes, niet normaal. Um, Jannie, een feestje is natuurlijk niks zonder... A, cadeautjes en B, traktaties. Klopt. Voordat ik jou, jouw grote cadeau ga geven... want ik heb natuurlijk een cadeau meegenomen voor je... Uh, wil ik voorstellen om eerst nog even één keer te trakteren... Uh, met een puzzel. Aan de luisteraar dan, vind je dat goed? Ja. De Puzzel van Janni. Om de Puzzel van Janni te vieren geven we namelijk een legpuzzel weg van uh, duizend stukjes. Maar om die te krijgen moet je eerst wel een anagram oplossen die Janni mee heeft genomen. Zo hadden we net al uh, een anagram al geld eisen. En als je die letters door elkaar husselde dan kon je uiteindelijk de zangeres Ilse de Lange daaruit weten te halen. Uh, en je hebt een nog moeilijkere anagram mee hè Janni? Ja deze is echt moeilijk. Ik ben heel benieuwd of mensen dit weten te ontdekken. Je hebt het net even getest bij mij. Ja. Ik kwam ik er niet op uiteindelijk. Ik moest echt ja, even het antwoord uitpusten. Uh, wat is het anagram? Maak me gek. Het is galerijgrond. En galerij. Galerijgrond. Met een lange ei. Oké. Okay. Galerijgrond. En daar is dan een... Zanger. een zanger uit te halen. Dus als we de letters van galerijgrond door elkaar husselen dan zou daar een zanger uit moeten komen. Klopt. Denk jij te weten welke naam van een zanger... verstopt zit in de woorden galerijgrond? Stuur het dan even via de Q-music-app. En dan maak je kans op een puzzel van duizend stukjes. Nou, kom maar door, kom maar door. Eerst R.E.M. Dit is Losing My Religion in de Q-nacht. Oh, life is bigger. I'm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 Tyler Nile Rogers talked to me bij Kim Music. De puzzel van Janny. Janny, mag ik zeggen dat ik best verbaasd ben... over hoeveel goede antwoorden binnenkomen in je heb? Nou, ik ook. Ik vind het echt knap, want ik vond het zelf een ontzettend lastige anagram... die je net voorlegde. Uh, wat was de anagram nog één keer? Galerijgrond. Galerijgrond. En als we die door, uh, letters door elkaar husselden... dan zou daar een... Zanger uit moeten komen. Een zanger uit moeten komen. Er staat toch nog wel wat mensen die ook uh, foute antwoorden instuurden. Roy die dacht namelijk Ariana Grande... Vind ik niet gek met galerijgrond, maar dan mis ik wel nog een L. Eentje die me wel een beetje verbaasde. was van Sier de Jong. Die stuurde Richard Groenendijk. Dus beetje. Dus niet, niet allemaal matchende letters volgens mij. <tevanserlijk> uh, maar goed, Sander, goeienacht. Goedenavond. Ik heb het idee dat jij Hello. er bovenop zat. Ja, hij viel gewoon meteen. Ik hoorde twee keer de G. En dan ga je het ook nadenken. En uh, ja. Toen kwam ik redelijk snel toch op het goede antwoord. Denk een Wa mazzeltje. Want eh, je, je hebt vanavond ook spelletjesavond gehad. Precies. Ja, dus, ja eh, misschien zat ik er nog in. Ja, je zat helemaal in de, in de spelletjes mood nog even. Dus je, je dacht, ik ga voor die streak, ik ga gewoon nog even een keertje winnen vanavond. We gaan het gewoon nog eens proberen. Die had ik net niet gewonnen, dus ik dacht, nou, misschien nu uh, meer geluk wat is dan in dit geval volgens jou? Want het zal toch zuur zijn als je nu opeens toch ook hier het tweede wordt. Ja, ja, ja. Wat is dan volgens jou het goede antwoord? Wat is galerijgrond? Nou, ik dacht Gerard Joling. En dat klopt. Ja! ja! <laughs> Super goed. Gerard Joling. Gefeliciteerd Sander. Je wint uh, een Jan van Haasteren puzzel van duizend stukjes. Tof, dankjewel. Uh, die komt jouw kant op allemaal natuurlijk om te vieren... dat Jannie hier in de studio ook haar puzzel af heeft weten te maken van... 18.000 stukjes... Ja, respect. Ja, ja, nou, steek die maar in. Je zag, janny Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, De pussel komt jouw kant op en ik wens je nog een heel fijn weekend, hè? Superleuk. Dank je wel. Hetzelfde. Hoi, hoi. Nu is het enige ding nog, janny We hebben mensen allemaal dingen getrakteerd. Ja. Maar jouw cadeau is nog niet uitgepakt. Oh, jee. Zullen we die zo nog maar even uitpakken? Moeten we dat zo even doen? Na Sarah Larson, Midnight Sun. nightmare When you can still I'm not in the city tonight I like your playlist, boy Turn it up a little louder Rolls empty So you drive a little faster Ain't taking the tonight But I'm feeling so high Show my tan lines The pebbles in your hand, and they just in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Yeah. Skinny paper with your heart out. is my favorite part now.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 Die motief. Parfois, C'est triste à dire, mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour garder de sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait kritiek, je te kende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 Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life Je me tire Demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me dis qu'il y a pire Si c'est comme ça va que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus Pul me guistov, ne réfléchis, plus vas-y. Parti sans mentir, sans me dire Qu'est-ce que je fais de dire stop Ne réfléchis, plus me guis, STOP ne réfléchis, plus vasit <musique> Je me dire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir Ik ben beetje Music. Little by little. Er worden nog metgezumps en smutier. Keen's Celebrations. Janni heeft haar puzzel af. Ja, we vieren vandaag dat Q-luisteraar Jannie na vijf jaar een puzzel af heeft van 18.000 stukjes. En Jannie, wat is nou een feestje zonder een cadeau? Geen feestje. Geen feestje. Um, zie jou achter jouw linkerschouder op uh, ja, het is toch een soort tafel? Zie jij een enorm pakket staan? Ja, dat klopt. Dus zou je die willen pakken? Ze zet even de koptelefoon af. Ze loopt naar het pakket toe. Even uitkijken voor de, het hoedje en de, de feesttoets die erop liggen. Die worden er secuur afgehaald. En ze pakt het. Het is best een uh, groot pakket. Zeker een groot pakket. Ja. Een beetje, ja, hoe zou je het vergelijken? Het, uh, het is nou ook niet een verhuisdoos, maar het is een beetje twee, twee schoenendozen, denk ik ongeveer, naast elkaar. Nou. Dan moet je maat uh, 48 hebben. Ja, oké, okay. ja, ik heb maat 46, dus dan uh, <laughs> kom ik al in de buurt. <laughs> uh, ja, Janny, uh, maak hem maar open, zou ik zeggen. Want het is natuurlijk een cadeau voor het feit dat jij uh, je puzzel af hebt. Dus het leek me wel toepasselijk om daar dan even een, een cadeau bij te geven. Oh jee. Nou. Was het een beetje een zwaar pakket, overigens? Hoe voelde die? Nee, het was niet zwaar. Het was niet zwaar. Makkelijk op te tillen. Nou, dan gaan we. Die wordt wel heel goed. Wat is het? Een puzzel. Een puzzel. Maar niet zomaar een puzzel. Jeutje. Wat staat erop? Sound better with you. Janni. En dan. 25.000 stukjes. Ja. <laughs> Mijn hemel! Ja, het is larger than life, het is larger than life, Janni. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, er is wel één ding. Is het je opgevallen? Film eens op. Ja, hij is licht. Hij is licht? Ja. Maar schud hem eens. Lucht. Lucht, <laughs> er zit helemaal niks in. Nee. Er is namelijk iets gebeurd met de inhoud. Oh jee. En wat dat is, vertel ik je zo. Oké. Oh. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Cause I need you And I miss you Now I want House and I'm homebound Staring blankly ahead Just making my way Making a way Through the crowd. <laughs> I still need you and I still miss you To the sky Do you think time won't pass us by? Back in Music in a Thousand Miles. Zullen we nog even één keer er goed stil bij staan, Jannie? Ja. Vijf, Vijf jaar lang. Achttienduizend stukjes. Janni heeft haar puzzel af. Janni heeft haar puzzel af. Welkom bij Kane's Celebrations. Jannie heeft haar puzzel af. We vieren vannacht dat uh, luisteraar Jannie eindelijk haar puzzel af heeft van 18.000 stukjes. De hele studio is versierd. We hebben slingers, we hebben puzzels, we hebben chips, ballonnen, feesthoedjes heb ik inmiddels opgezet. Um, en natuurlijk, kan niet missen, een cadeau. Je hebt hem net uitgepakt, Jannie. Uh, nog één keer, wat is het precies? Het is een puzzel van 25.000 stukjes. Eh, het wordt wel een dingetje als het echt een puzzel is. Want het is alleen maar wit en rood. Ja, ja het is het, het Q Sounds Better With You logo... met dan heel grote onder Jannie. En het bestaat inderdaad eigenlijk alleen maar uit de kleuren wit en rood. Met inderdaad daarboven ja, op de doos staat dan weer 25.000 stukjes. Het enige ding is momenteel... Zeg maar... Hij is... Uh... Gevuld met lucht volgens mij. Hij is helemaal leeg. Uh, en dat heeft te maken met iets... Ik ga het even halen voor je. Ik, doe heel even, ik schakel even over naar een andere microfoon. Want ik moet heel even de studio uitlopen. Ik kom zo terug hoor. Ik kijkt, ja. kijkt helemaal geschrokken van wat gaat hij nou doen. Uh, het heeft namelijk te maken met uh, iets wat ik ook nog mee heb, Janny, Voor jou. En dan moet ik even kijken of ik dit helemaal kan uh, tillen. Ik sta ondertussen weer buiten de studio. Oh, de muziek is er ook mee gestopt ondertussen. Janny. Ik presenteer jou dit ingelijste canvas. Uh, wacht, ja, hoe ga ik dit goed laten zien? <lacht> dit is gedoe. Als je meekijkt via Kijk live uh, of de Q app, dan kan je het nu ook zien. Even kijken, ja, waar ga ik dit laten, Janny? Hij is gaaf. Ja, dit is uh, een ingelijste foto van de puzzel in kwestie. Ik lag hem even neer. Ja, hij blijft nu staan als het goed is. Ja. Ah, kijk eens aan. Hij is leuk. Ja, het ding is wel. Ik dacht, ik geef er even een beetje uitleg bij. Um, wat is het ding van deze mooie ingelijste foto? Het is natuurlijk geen echte puzzel. Nee. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je allemaal kleine puzzelstukjes. Dus het is eigenlijk een poster. Ja. Het idee is een beetje, Jannie... Hij is natuurlijk niet zo groot als de, degene van 18.000 stukjes. Je moet het een beetje gaan verkopen. Je kan uh, dit thuis ophangen. Dan zou ik de doos ernaast zetten... En dan zou ik tegen iedereen die binnenkomt zeggen... dat jij een puzzel hebt gemaakt van 25.000 stukken, Wat natuurlijk next level is. Uh, maar dan moet je het even verkopen als een soort mini puzzel Want dan is het nog moeilijker natuurlijk. Nog kleinere puzzelstukjes. maar Waardoor hij dus wel makkelijker in elkaar past. Ja. Uh, dus ja, het ding is een beetje... Ik ga hem even aan je overhandigen. Je moet een beetje voorzichtig zijn, want hij is dus wel helemaal ingelijst. Even kijken. <lacht> plats. Hotsenplats. Oh, Voila. Oh, dat leuk. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Leuk idee. Nou, dankjewel. Ja. Ja, ik zat ook nog te kijken naar een echte puzzel van 25.000 stukjes. Maar het was, ja, was gewoon niet te doen. En ik dacht, ik weet niet of ik, of ik je daar echt een plezier mee doe. <laughs> dus ik dacht, dan maak ik het iets makkelijker voor je. Ja, dan kun je nu gewoon doen alsof je een puzzel hebt gemaakt van 25.000 stukjes. Hij is heel leuk. Uh, maar het is dus eigenlijk gewoon één grote ingelijste poster. Het, is ook niet, het zijn ook niet echt puzzelstukjes. Maar het lijkt alsof het, als je het aan de muur hangt... Uh, echt een puzzel heb gemaakt van 25.000 stukjes. Heel gaaf. Ik ben blij dat ik het niet zelf hoef te maken. Ja, heel eerlijk <laughs> Nou, geniet ervan, Jannie. Heel veel plezier ermee, hè? <tie> Dit is Maal Nile Horan. Drive Safe in de Q-nacht. Watching you, walk away. So sad to see you go. I know the people change. And I know for us to grow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 He is gonna fall and hell my juice just... breaks en love, Mad bij Music. En voor voormalig Smith en Niall Horn met Safe. Kane's celebrations. Jannie heeft haar puzzel af. Ja, het vliegt aan je voorbij, Jannie. Ja. Het is alweer tien voor twee. Tot zover Kane's Celebration. We vieren vannacht uh, dat jij na vijf jaar... eindelijk je puzzel af hebt van 18.000 stukjes. We hebben... <coughs> Zo, het schiet even in mijn keel. Wordt helemaal emotioneel van, merk je... Of het is dat ik... Ik uh... ben naar kaas gegeten dus. <laughs> maar goed. Uh... <laughs> We hebben puzzels weggegeven aan luisteraars. Je hebt net een, uh, een cadeau opengemaakt met een gigantische doos met 25.000 puzzelstukjes. en ja, Het is niet echt een puzzel, maar het is dus een, uh, een ingelijste poster die je nog mee hebt gekregen. Uh, hoe vond je het? Ik vond het geweldig. Ik ben blij dat je bent gekomen. Uh, blij dat je het voor mij ook weer heel leuk hebt gemaakt. Dat ik deze nacht een beetje leuk kon maken. Ook op de radio. Ik hoop dat mensen aan de andere kant van de radio het ook een beetje leuk vonden. Uh, ik ben heel benieuwd. Uh, wat ga je nu doen? Ben je al bezig met de volgende puzzel? Ik ben al bezig met de volgende puzzel. Van? Eh, uh, 105... Nee, 5... Nou, zeg. 13.500... Maar oh, er wordt hier even wat ingefluisterd van de dochter aan de zijlijn. <laughs> Nog één keer? 13.500. 13.000. Nou, gelukkig. Dat valt mee. <laughs> ja. Ja. <laughs> en dat zijn. Want je hebt nu dus een puzzel gemaakt met allemaal dieren erop. En is het hetzelfde soort van? Nee, dat zijn wereldsteden. Oké. Oh, okay. Nou, wel weer wat anders om naar te kijken. Echt, en ben ook heel benieuwd waar het allemaal gaat laten, juist. Dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval ontzettend bedankt dat je bent gekomen. En uh, ja, een hele fijne reis terug, Janni. Ja. Ik vond het echt heel leuk. En uh, ja, mocht je nou luisteren, dan hierbij een oproep voor jou. Ben jij of ken jij iemand die ook een opmerkelijke prestatie heeft die gevierd moet worden in Keynes Celebrations? Dus iets wat je heel veel tijd of moeite heeft gekost, of iets waarbij je een angst hebt overwonnen. Laat het dan even weten via qmusic.nl of de Q-app. Misschien dat ik binnenkort dan ook wel een feestje voor jou organiseer. Want het leven is een feestje. Maar ik zal wel de slingers voor je ophangen. I've been stuck in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 I'm